Nu hoort u De Koerier van de Tsaar. Deze productie werd aanvankelijk wel opgenomen door het Vlaams Radiotoneel, maar in 1978 herhaald in de uitvoering van het Dramatisch Gezelschap van de VRT. Het is die uitvoering die u nu kunt beluisteren. De Koerier van de Tsaar Michael Strogoff of De Koerier van de Tsaar is een historische avonturenroman die zich afspeelt in Rusland en vooral in Siberië, honderd jaar geleden. Tsaar was toen de naam van de Russische keizer en Siberië was een koud, gevaarlijk en verlaten land. Het is groter dan heel Europa. Wanneer ons verhaal begint, wordt er een groot feest gegeven in het nieuwe paleis van de Tsaar.